9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. In het oosten van Turkije hebben opnieuw duizenden mensen de nacht in de open lucht doorgebracht. Ze zijn bang voor naschokken na de zware aardbeving van zondag. Met temperaturen van rond het vriespunt en gebrek aan tijdelijke opvang zijn de omstandigheden voor de overlevenden zwaar. Het officiële dodental staat inmiddels op 279. Maar dat zal verder oplopen. Op veel plaatsen moet het puin van ingestorte gebouwen nog worden doorzocht. Vanochtend zijn volgens Turkse media nog vijf mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De Turkse regering heeft nog 12.000 tenten voor de slachtoffers beschikbaar gesteld. KPN heeft in het derde kwartaal minder gepresteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met ruim 3% en de winst met ruim 9%. KPN wijt de omzetdaling aan verplichte tariefverlagingen en de toename van de concurrentie... Ook de groei van mobiel internet speelt een rol... daardoor wordt er minder gebeld en ge -smst. De problemen spelen vooral in Nederland. In Duitsland en België worden wel goede resultaten geboekt. Voor het komende jaar verwacht KPN veel van interactieve televisie... en nieuwe abonnementsvormen voor mobiele telefoons... waardoor het gebruik van internet duurder wordt. De Europese Commissie is kritisch over het plan van het kabinet... om niet de Hetwiegenpolder, maar een ander Zeeuwsgebied onder water te zetten... Staatssecretaris Bleker had alternatieve plannen ontwikkeld... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Met België was aanvankelijk afgesproken dat het Wiegenpolder... in Zeeuws-Vlaanderen onder water zou worden gezet. Maar Bleker vindt het zonde om daarvoor landbouwgrond op te offeren. In plaats daarvan wil hij een deel van de Schoren- en Welzingenpolder... bij Vlissingen onder water zetten...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 en zal de regels streng handhaven. Er wordt niet meer gewaarschuwd. Korpsen die de boel niet op orde hebben, krijgen een boete. Het weer bewolkt met in Zeeland wat lichte regen... en in het noordoosten opklaringen. Vanmiddag bewolkt en regenachtig. Alleen in het noordoosten blijft het op verschillende plaatsen droog. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 110 kilometer file. Het is nog vrij druk op de A9 richting Almseveen. Langzaam rijden en stilstaan tussen Beverwijk en te Raasdorp over 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht nog 3 kilometer bij Afrit de Meerdon ongeluk. Wel zijn inmiddels allerlei zoeken weer vrij. Het is nog opvallend druk op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Zevenhuizen en Den Haag-Malieveld nog 13 kilometer.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 En Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het botert uh, niet best tussen Curaçao en de Nederlandse regering en het parlement. De Tweede Kamer behandelt vandaag de begroting. Koninkrijksrelaties en de problemen met Curaçao zullen veel besproken worden. Hoort u zo meer over? We gaan eerst naar Thailand en dan hebben we het over water. Nou, zware regenval, rivieren die buiten hun oevers treden en steden die onder water staan. Thailand heeft te maken met de ergste overstromingen in tientallen jaren. En inmiddels heeft het water ook de hoofdstad Bangkok bereikt. Michel Maas, onze correspondent, is daar in Bangkok. Michel, tot hoe ver komt het water? Nou ja, het water dreigt nu het. Uh... Het tweede vliegveld van de stad te overspoelen is al een deel van het vliegveld binnengekomen en de luchtvaartmaatschappijen die dat vliegveld gebruiken, dat zijn lokale luchtvaartmaatschappijen vooral, die uh, hebben hun vluchten verplaatst naar het andere vliegveld, die, die gebruiken Don Muang. zo heet het vliegveld, niet meer, want het is te gevaarlijk geworden, dus het water dat, uh, dat is nu echt uh, zichtbaar. Vanuit Bangkok, ja. Hmm. En dus zullen de problemen voor de inwoners van Bangkok toenemen? Is er nog voedsel en een schoon drinkwater te krijgen op dit moment? Nou, het is, het is al bijna niet meer te krijgen. Ik heb geen drinkwater meer kunnen krijgen vandaag. Zelfs niet in de kleine minimarktjes die je hebt, de 24-uurswinkeltjes en de grote supermarkten. En uh, een van die grootste supermarkten, Tesco, die heeft besloten om al zijn winkels in uh, Thailand te sluiten. Want ze kunnen hun winkels niet meer bevoorraden en de winkels zijn leeg. Dus uh, dat, dat ziet er heel uh, slecht uit voor de bewoners hier. Want uh, als, als Tesco het al niet kan bolwerken, dan zullen die anderen waarschijnlijk ook gouden mee ophouden. En dan is er niks meer te kopen hier. Nee, daarom trekken mensen ook weg. We spraken eerder deze uitzending al met een Nederlander. Die ook inmiddels uit Bangkok is vertrokken. Ligt het hele leven daar plat? Nou, het leven gaat nog een klein beetje gewoon door zoals het uh, altijd is, maar het is opvallend stil op straat. Normaal heb je hier altijd files staan en dat is vandaag uh, erg verminderd, er, er van het is rustig. En uh, ja, iedereen probeert nog een beetje te doen alsof er niks aan de hand is, maar... Ja, dat, dat, dat is bijna niet meer vol te houden. Veel mensen blijven thuis omdat ze de boel in de gaten willen houden voor het geval het water komt. Andere mensen blijven thuis omdat ze door het water al niet meer weg kunnen. Dus het, het leven ligt een beetje stil en uh, het, het gaat de komende dagen nog stiller worden. Want de regering heeft besloten om uh, 28 tot 31 oktober tot een nationale vakantie te verklaren zodat de mensen legaal thuis kunnen blijven. Want dan wordt er weer een nieuwe golf water verwacht. Vanuit het noorden, maar ook tegelijkertijd vanuit het zuiden, vanuit de zee. En ze hebben geen idee wat dat tot gevolg zal hebben. Hoe kan het toch dat deze overstromingen zo uit de hand aan het lopen zijn? Want daar lijkt het toch op, Michel? Ja, ze lopen uit de hand omdat er zo'n enorme hoeveelheid water is die hier naar beneden komt. Dat, uh, dat is gewoon onvoorstelbaar. Dat heeft niemand kunnen voorspellen. Ze hebben hier elk jaar overstromingen gehad. Soms zijn ze erg, soms zijn ze minder erg. Maar, maar de hoeveelheid water van dit jaar, het heeft drie maanden onafgebroken geregend. Er zijn orkanen over Thailand heen gekomen en dat allemaal bij elkaar dat... Uh, ja, dat heeft tot een, uh, een zee van water geleid die gewoon niet tegen te houden is. Daar, daar helpt een zandzakje niet tegen, Michel? Nee, een paar zandzakken zijn niet genoeg om dat tegen te houden. En hebben ze dan nog plannen om het definitief beter te maken in Thailand of zit dat er ook niet in? Nou, er wordt op dit moment natuurlijk hard over gepraat... want uh, een schuld wordt natuurlijk in de schoenen van de regering geschoven. Die, die, uh, die reageert niet goed op alles wat er gebeurt... maar er wordt ook uh, met een beschuldigende vinger naar vorige regering uh, gewezen... want die hebben het eigenlijk allemaal een beetje laten mislopen. Die hebben laten bouwen in gebieden waar nooit gebouwd had mogen worden. Gebieden die eigenlijk bestemd hadden moeten blijven om water af te voeren. En uh, ze hebben... Uh, rivierlopen omgeleid en allemaal dat soort dingen hebben ze gedaan zonder een, een overall waterplan te maken wat rekening houdt met dit soort overstromingen. Dus ze hebben er een potje van gemaakt en nu moeten ze gaan proberen om dat allemaal weer een beetje recht te breien. Ja, de gevolgen ervaren ze nu tot in de hoofdstad Michel Maas vanuit Bangkok. En zoals beloofd zouden we zouden het hebben over Curaçao. De regering van Curaçao komt in een steeds kwader daglicht te staan... door aanhoudende berichten over corruptie, vriendjespolitiek... en allerlei andere minder frisse zaken. De Tweede Kamer behandelt vandaag de begroting Koninkrijksrelaties... en Curaçao wordt het onderwerp van dit debat. Verslaggever Wilco Boom, jij volgt het allemaal op de voet. De fractievoorzitters van de partijen in de Kamer zijn onlangs op bezoek geweest. Hoe zijn ze teruggekeerd? Nou, die zijn daar niet vrolijk van geworden, van die situatie op Curaçao. Die hebben ook de regering en het parlement, de staten van Curaçao, dringend geadviseerd onderzoek te laten doen naar bevindingen, die, naar het nieuws over corruptie, vriendjespolitiek op het eiland. Uh, daar voelen ze helemaal niks voor. En ja, het gevolg is dus dat alle fracties in de Tweede Kamer van links tot rechts zeer bezorgd zijn over die situatie daar. Want de dubieuze re reputatie van die regering op Curaçao, die leidt tot kritiek uit het lokale bedrijfsleven. Die leidt ook tot dalende investeringen. Dat is kortom eigenlijk allemaal slecht nieuws van de bevolking. Ja, en waar gaat het dan allemaal om? Het gaat erom dat het rapport van de commissie Rose Muller grote vraagtekens zette bij de integriteit van een aantal ministers. En vorige week lekte nog eens een rapport uit van een veiligheidsdienst op het eiland, waarin staat dat niet minder dan vijf ministers gewoon niet ministeriabel zouden zijn. Onder andere vanwege rokkenjagen, maar erger nog ook connecties met fouten geldschieters en in één geval betrokkenheid bij een organisatie die sympathiseert met Hezbollah. Kortom, eh, Curaçao is een jaar geleden, op 10 eh, oktober 2010, een land binnen het Koninkrijk geworden. En sindsdien gaat het volgens de Tweede Kamer eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Ja, Een beetje beeld van het probleem hebben ze wel. Eh, hebben ze ook een oplossing? Uh, nou, een, een heel veel oplossingen en ze zijn het dus niet eens over de oplossing. De PVV, de partij van Wilders, die is het meest radicaal. Die wil dat alle banden met Curaçao worden verbroken. Maar volgens minister Donner en alle andere partijen in de Tweede Kamer kan dat helemaal niet. Uh, Nederland kan niet Curaçao uit het Koninkrijk zetten. En dat heeft dan te maken met VN-afspraken. En volgens die afspraken mag een voormalig moederland niet beslissen over de staatsrechtelijke toekomst van vroegere koloniën. Zoals Curaçao, dat moeten ze zelf beslissen volgens die afspraken. Afspraken. Nou ja, vrij, vrijwel alle partijen zouden het overigens wel toejuichen als Curaçao uit het Koninkrijk zou stappen. Want ze zijn er helemaal klaar mee. Dus wat dat betreft liever vandaag nog dan morgen. Maar Nederland kan het niet beslissen. Oké, okay, niet uit het Koninkrijk dus. Wat zijn dan de andere scenario's? Nou, de SP heeft een interessant idee. Die zal vandaag voorstellen dat koningin Beatrix afziet van een voorgenomen bezoek aan Curaçao... Euh, later deze maand en begin november. Ze zou dan wel naar de andere vijf eilanden mogen die vroeger de Antilles vormden... maar niet naar Curaçao vanwege die dubieuze ministers. En daarmee is de relatie nu te slecht, vindt Kamerlid Ronald van Raak. Het is maar zeer de, de vraag of de koningin nu, op dit moment, Curaçao moet bezoeken... Uh, de verhoudingen zijn heel erg slecht. Daar zitten vijf ministers die daar niet hadden mogen zitten. De Rijksministerraad staat op het punt om in te grijpen in het bestuur op Curaçao. Dat is nog nooit gebeurd. Uh, ja, dat lijkt me toch, toch, toch, toch een heel goed moment om, om, om zo'n bezoek te hebben. Ja, de SP, eh, Ronald van Raak, koningin, niet naar eh, Curaçao dus, vindt, zegt hij. Maar eh, de SP staat wel een beetje alleen met dit voorstel. De meeste andere partijen vinden het te ver gaan. Die hopen juist dat een bezoek van de koningin nog tot verbeteringen zou kunnen leiden. Omdat zij op de eilanden erg populair is en daar ook heel veel aanzien heeft. Volgens Ineke van Gent van GroenLinks zou het olie op het vuur zijn als Beatrix, ook staatshoofd van de eilanden, dit bezoek zou afzeggen. Nou, zoals ik er nu tegenaan kijk, uh, lijkt het mij geen goed idee om op het laatste moment uh, de reis van de koningin af te blazen. Men verheugt zich er ook op uh, op de eilanden dat zij uh, uh, komt. wellicht. Uh, en dat zeg ik dan als republikein, maar kan zij een soort samenbindende factor vormen op dit moment... omdat de verhoudingen wel wat uh, onder druk uh, liggen. Ja, en ik zou liever wat uh, ja, olie op de golven uh, gooien om de zaak wat rustiger te houden... Dan ja, olie op het vuur, die volgens mij nergens toe leidt. Hmm, maar olie op de golven, wil Wilco, betekent dat dan dat de huidige situatie blijft voortbestaan? Nou, dat willen de partijen in elk geval niet. Ze vinden dat als de regering en parlement van Curaçao zelf niks doen... dat dan de, uh, de gouverneur een onderzoek moet instellen. En als dat weer nergens toe leidt, dat dan uh, de regering van het koninkrijk... de zogenoemde koninkrijksregering moet ingrijpen. Maar ja, op grond van het koninkrijkstatuut... waarin de onderlinge verhoudingen zijn geregeld is dat heel erg uh, uh, moeilijk. In het uiterste geval kan Curaçao onder curatelen worden gesteld. Uh, maar ja, dat is buitengewoon ingewikkeld. Uh, en bovendien, als het eiland dwars ligt, is de kans op succes natuurlijk ook vrijwel nihil. En op Curaçao is al weinig subtiel verwezen naar een volk, volksopstand daar van uh, eind jaren 60, toen het centrum van Willemstad in vlammen opging en Nederlandse mariniers daar orde op zaken moesten stellen. Ja, en op dat soort tafereelen zit natuurlijk in Nederland ook niemand te wachten. Nee, dat is een uh, probleem wat nog geen oplossing kent. Wilco Boom in Den Haag vertelde er meer over. En Lara Rensen maakt haar pen kapot. Nou ja, wat gebeurt hier? Straks spreken we Amnesty International over de situatie in uh, Syrische ziekenhuizen. Gewonden durven zich daar niet te laten behandelen... uit angst mishandeld en gemarteld te worden. We hebben daar zo meer over. Eerst naar Johnson Hoka. Kunnen de mensen weer een beetje doorrijden, John? Ja, zo'n beetje wel. Ja, op dit moment toch nog wel zo'n 82 kilometer file, Lara. En het is nog wel opvallend druk richting Den Haag, onder meer op de A4. Komende vanuit Delft. Dan staat tussen Den Haag-Zuid en de kruppend Ipenburg nog 4 kilometer. Dat geldt ook voor de A12. Daar is het nog langzaam rijden over 8 kilometer tussen Zevenhuizen en kruppend Prins Klauspijn. En op de N9A9 richting Amstelveen. Allereerst bij Afrit Egmond 2 kilometer een ongeluk. En verderop, daar staat nog Tussen Beverwijk en het Raast op 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twee dagen na de verwoestende aardbevingen... zoeken ze in de oostelijke stad in Turkije van nog steeds naar slachtoffers onder het puin. Ook vannacht ging het zoeken nog door. Onze correspondent Bram van Meulen was daarbij. Bij het licht van schijnwerpers die blijven branden met dit kleine generatortje...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 levend onder vandaan wordt gehaald. Onze correspondent in Turkije, Bram Vermeulen, is in de oostelijke stad Wan. En onze verslaggever Mark Robin Visser is al de hele ochtend in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Daar wordt een grote volkstelling gehouden van beesten, hele grote beesten. Het staatsbosbeheer wil graag precies weten hoeveel grote grazers daar rondscharrelen. Het is dus onrustig aan. Maar dan heb je op hetzelfde moment die telling. Ja, dan kunnen we het wachten is uh, op de helikopter. En ondertussen gaan uh, de grondmedewerkers uh, het veld in. Wat heeft u nou allemaal bij? Uh, een telescoop en twee krukjes. <laughs> gisteren hadden we, geen, hadden we maar één krukje in de vogeltelhut. En uh, dat was toch eigenlijk een beetje te weinig? Beetje ja, een beetje magertjes. Want u was hier gisteren dus ook al? Ja, ja voor de nulmeting. Voor de wat? Nulmeting. Echt, dat is uit, wat is dat? Uh, gisteren hebben we um, uh, de vogels geteld in uh, hetzelfde tijdschema als wat we vandaag gaan doen. En uh, hebben we ook gekeken hoe de vogels zich uh, gedroegen. En met die nulmeting heb je een soort referentie ten opzichte van vandaag. Ja. Want jullie gaan kijken wat het effect is van die ja. helikopter, hè? Klopt. Want dat zijn de beesten niet gewend? Uh, nou, als het goed is niet, nee. <laughs> nee, ja. dat klopt. We rijden hier wel een trein langs en zo, maar een helikopter. Ieder, ieder kwartier komt er een trein. Dat, dat weten de beesten dan wel? Ja, want daar reageren ze nauwelijks op. Maar zo'n helikopter. Dat is een ander Heel wat anders. Helemaal nieuw voor ze. En uh, kijk, als die helikopter ieder kwartier iedere dag langs zou komen, dan zou ze op een gegeven moment ook zien hebben van oh, daar heb je ja. nu. Maar nu is het is onbekend. En uh, daar schrikken ze de eerste keer van. En nu gaat het erop van hoeveel schrikken ze. Ja, we hebben het natuurlijk over natuur, hè? over wilde beesten. Ja. Maar tegelijkertijd wilt u er graag alles van weten. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook niet zo gek. Ik bedoel, je, je doet iets, maar je wil ook uiteenzetten wat je doet en, en waarom je het doet. Zeg, meneer Breveld van Staatsbosbeheer, ja. mag ik met u even het laatste nieuws uit Polen behandelen? Het laatste nieuws uit Polen? Ja, we, hebben, we hebben nieuws uit Polen, want uh, in Polen daar, daar hebben ze wiesens. Ja? Uh, dat zijn Europese buffels, hè? Ja? Ja. Dit zijn uh, vrij unieke beesten. De Europese bizon, ja. Zijn die ongeveer even groot trouwens als hekkrunderen? Nee, zo? Is zwaarder. Nog iets groter? Ja, ja, ja. zo even uit het hoofd. Ik heb niet veel ervaring mee met die beesten wegen zo rond een ton... Nou hebben, we, ja. nou hebben we uit Polen vernomen dat die kudde die daar loopt... die, die loopt in een gebied waar ook een snelweg er doorheen loopt. Ja. En er gebeuren nogal eens ongelukken met die wicents en auto's. En nu heeft de Poolse overheid besloten om een aantal vicen's van een reflecterende halsband te voorzien. Om ongelukken te voorkomen. Dat is het laatste nieuws uit Polen. Toen ik dat hoorde dacht ik... <lacht> dan hebben we het in Nederland toch maar goed geregeld. Ja, ik weet niet waar. Ik, ik kan natuurlijk heel weinig zeggen over waarom de Poolse overheid zo'n maatregel treft. Het enige wat ik, wat ik me kan voorstellen is dat ze precies weten welke dieren het zijn. Ik voorstellen dat je een hek runt met een reflecterende halsband tegen, dan zijn ze misschien wel makkelijker te tellen. Ik zou niet weten. Misschien, misschien schittert het dan wel ja. zo voor je ogen dat je ook niet meer ziet. Dat, dat kan zomaar. Ja. Wij hebben het hier uh, goed geregeld. Hè? Dit terrein is eigenlijk Het is wild terrein, het is een natuurterrein en het is ook een heel georganiseerd wild terrein. Nou, het is een goed gevolgd terrein wat dat betreft. Kijk, het is niet georganiseerd in de zin van wat er gebeurt. Wat er gebeurt, dat is nog altijd wat de natuur doet. Maar wij kijken heel graag heel nadrukkelijk mee met wat de natuur doet. En wat daar de consequenties van zijn. En daar moeten een aantal dingen bij in het oog houden. En dat is onder andere het welzijn van de dieren. En daarvoor zijn we dus vandaag weer zo druk bezig. Eh, het, ondertussen is het een hele happening. Ik zie hier allemaal cameraploegen ja, ik ook. rondscharrelen. Ja, ik ook. Die heb ik ook nog niet geteld, maar het zijn er meer dan één. Ja, nee, een, een stuk of vijf, zes. En het, eigenlijk vind ik dat wel heel positief. Want we ja? laten zien dat mensen betrokken zijn bij oostvaderspassen. Het spreekt bij de mensen, de media die, die komt hier natuurlijk niet voor niks. Oh, uh, Jullie mensen nee. zijn hier ook niet voor niks. Ik ben ook betrokken bij de Oostvaardersplas. Nou, precies, en ik denk ook dat het goed is. Mensen die horen en zien van alles... en de winterperiode is de periode dat over het algemeen wat meer nieuws naar buiten komt. Begrijpelijk, maar niet helemaal terecht. Want de Oostvaardersplas zijn gewoon twaalf maanden per jaar een prachtig gebied. Ik wens je veel uh, succes vandaag. Ik kijk omhoog. Uh, het zicht is goed, volgens mij. Ik ben geen piloot. Maar Ik ook niet, maar ja. het lijkt mij goed in ieder geval. Ja. Zet hem op. Gaan we doen. Dan gaan ze tellen. Mark Robin Visser was in dat natuurgebied de Oostvaardersplas. En daar worden dus vandaag de grote gazers geteld. Bijna vijf voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er komen berichten binnen dat Gaddafi inmiddels is begraven. De Nationale Overgangsraad van Libië heeft dat laten weten... in een graf ergens in de woestijn. Hopen we nog iets meer over te weten te komen. Als dat lukt voor half tien, hoort u dat natuurlijk. Eerst naar een verhaal uit Syrië. In ziekenhuizen in dat land worden patiënten mishandeld en gemarteld. Volgens Amnesty International laten de Syrische autoriteiten... de veiligheidstroepen hun gang gaan in de ziekenhuizen. En ook sommige personeelsleden doen mee aan de martelingen. Daarom praten we met Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Meneer Bosgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is er gaande? Wat, wat bent u te weten gekomen? Kunt u, kunt u voorbeelden geven? Nou kijk, de, de, de Syrische veiligheidstroepen zijn natuurlijk beter bezig om die demonstraties te, te onderdrukken. En dat, dat, dat zien we al een paar maanden. Uh, een van de elementen daarin is dat demonstranten die gewond zijn... en gewond is dan niet zozeer dat ze een klap hebben gekregen, maar vaak met, uh, met kogelwonden... dat uh, die, die veiligheidstroepen die graag uh, willen meenemen uit, uit ziekenhuizen en gevangen willen, willen zetten. Nou, artsen en medici komen daardoor in een heel moeilijk pakket. Want of je draagt ze over aan de autoriteiten en uh, nou, dan weet je zeker als arts... dat, uh, dat die demonstranten mishandeld en gemarteld worden. En ze zijn vaak al gewond. Uh, als je dat niet doet, uh, krijg je als arts zelf de veiligheidstroepen op bezoek. Dan word je zelf uh, word je meegenomen. Dus dat is voor medici is dat een, een buitengewoon uh, moeilijke positie. We hebben onderzoek gedaan in vier ziekenhuizen. Uh, weliswaar op afstand, want Amnesty komt net als veel journalisten Syrië ook niet in. En met een veertigtal mensen gesproken. Uh, slachtoffers die soms ook weer vrijgelaten worden. Hè, dus demonstranten, familie ervan, maar ook veel, veel artsen, medicijnen. Allemaal anoniem, want niemand wil met zijn naam in een amnistie-rapport komen. Want dan, um, ja, dan staat je veiligheid behoorlijk onder druk. In een aantal gevallen is het zo geweest dat in de ziekenhuizen ook medisch personeel zelf uh, gewonde demonstranten mishandelt... en in enkel geval zelfs gemarteld heeft. Ja, dat zijn natuurlijk medici die uh, yeah, uh, zeg maar bevriend zijn of aanhanger zijn van het Syrische regime. Maar het is natuurlijk wel zo, als je dat doet als arts... dan laat je ja, je medische ethiek, hè, de eten die je afgelegd hebt... om een ieder die gewond is te behandelen, laat je los. Dus uh, die artsen, die medici, moeten dat uiteraard niet doen. Maar evenzeer moeten de Syrische autoriteiten artsen en medici hun werk laten doen, ook als dat om gewonde demonstranten gaat die demonstreren ja. tegen de regering. Meneer Bosgraaf, u zegt het dan, we doen een onderzoek op afstand. U bent dus afhankelijk van de verhalen van derden. Zijn die wel betrouwbaar? Jawel, jawel, Zeker. Kijk, het gaat er natuurlijk om je, moet, je. kunt niet afgaan op één of twee mensen die je spreekt, maar wij hebben een flink aantal gesproken. Al die getuigenissen hebben we naast elkaar gelegd. Dingen waar we niet zeker van zijn nemen we niet op. Maar dit beeld van dat in ieder geval in die vier ziekenhuizen, in, in twee in Homs één in, in Banja en, en, en al. Kal, uh, dat die getuigenissen zijn, zijn absoluut betrouwbaar en daar rijst een beeld van op dat waarschijnlijk, maar dat weten we niet, zal gelden voor heel Syrië. Namelijk dat medici vrij systematisch ja. uh, onder druk uh, staan van de autoriteiten uh, als zij gewonde demonstranten behandelen. En dat in een aantal gevallen die medici zelf ook over de scheef gaan. En Syrië, de regering van Syrië moet daar echt iets aan, aan, aan gaan doen. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, dank u wel. Het is bijna half tien. Nog eventjes naar de agenten. Werken politieagenten nog steeds te lang door? En doen politiekorpsen nu al meer om agressie en geweld tegen agenten te voorkomen? Op die vragen probeert de arbeidsinspectie antwoord te krijgen. De inspectie gaat daarom opnieuw kijken naar de werkomstandigheden bij de politie. U hoorde dat eerder vanochtend in het Radio 1 journaal. We praten we er nog even over verder met Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP. Meneer van der Kamp, goeiemorgen. Goedemorgen. Nou, daar kunt u niet op tegen zijn, kan ik me voorstellen. Controles zijn prima. en uh, ja, Wij uh, hopen ook altijd maar dat de politie die zelf wetshandhaver is, uh, zelf zich ook aan de wet houdt. Mm, want wat zijn de berichten die u krijgt van uw leden? Nou, De arbeidstijdenwet is bij de politie al jarenlang een probleem. Um, uh, we zien dat er heel veel overtredingen zijn. Uh, bijna alle onderzoeken van de afgelopen jaren tonen dat ook aan. En dat wordt in hoge mate veroorzaakt door een te hoge werkaanbod en te weinig keus uh, uh, van... Uh, en het politiek bestuur, maar ook van de leiding om daar uh, paal en perk aan te stellen. Hmm, maar de arbeidsinspectie had al gewaarschuwd. Er is ook overeengekomen door uh, wat aan te doen. En hoe gebeurt dat dan niet? Nou ja, er worden wel pogingen gedaan. Maar op het moment er nieuwe prioriteiten worden gesteld... omdat de buitenwereld die verwacht... Uh, en er wordt uh, niets afgestreed van de lijst van de dingen die te doen zijn... Ja, dan is er maar één oplossing, namelijk dat je meer en langer gaat werken. En dat zien wij dus. Um, uh, op de werkvloer zien we ook heel veel teams die onderbezetting hebben... omdat er heel veel uh, andere activiteiten en werkzaamheden worden opgedragen... Ja, en dat betekent dus dat je met steeds minder mensen al dat werk moet blijven doen. En uh, ons beeld is dat de arbeidsinspectie gaat vinden dat het dus niet beter is geworden. Nee, maar goed, uh, dan zie ik uh, het volgende scenario voor me. Dat er boetes worden uitgedeeld, terwijl er uh, al niet zoveel geld is bij de politie. Dan komt de politie alleen nog maar meer onder druk te staan. Ja, en uh, ik hoop ook dat de arbeidsinspectie los van die boetes... Dat politiek en bestuur uh, moeten gaan kiezen. Omdat je als organisatie, als politie, niet oneindig veel capaciteit hebt. En dus palen perk moet stellen aan wat je van de politie vraagt. Dus en achter de uh, arbeidsinspectie uh, moet er wat gebeuren. Ja, en uh, we zullen tegen die tijd, als die uitkomsten er ook liggen, dat debat aanpakken. Want uh, politiemensen um, willen heus het werk doen wat er is. Alleen er is te veel werk voor de hoe um, of bij hoeveelheid mensen die er is. En dan moet je dus kiezen als politiek. Als je zegt van ja, we hebben niet meer over voor de politie dan dit. Dan moet je prioriteiten stellen en de tering naar de neer inzetten. Hm. En heeft u de indruk dat er iets gebeurt aan het omgaan met agressie? Dat de agenten daar beter op voorbereid worden? Want ook daarvoor schuld de arbeidsinspectie? Ja, we hebben in 2005 voor het eerst met minister Terhorst een programma afgesproken om het geweld tegen politiemensen aan te pakken. Uh, daar zijn uh, behoorlijke stappen gezet in ieder geval als het gaat over uh, schadeverhalen, uh, de opvang na zo'n incident, uh, maar ook uh, de zwaardere straffen van dat soort verdachten. Dus uh, dat is in ieder geval op landelijk niveau uh, allemaal hetzelfde gemaakt qua hm. procedures en processen. Ik verwacht dat daar wel flinke stappen gezet zullen, worden, uh, zullen zijn en dat ze dat ook zullen vinden. Uh, als het gaat om zeg maar, de training en de voorbereiding en het preventieve deel daarvan, dat... Uh, wat ons betreft nog beter. Gerard van der Kamp van de politievakbond ACP. Dank u wel. Tot de dienst. Tot zover. Het Radio 1 journaal voor dit moment. Uiteraard zijn wij er morgen weer. Nog een hele fijne dag. Maar ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Bijvoorbeeld naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat heb jij in je uitzending? Dag Lara, goedemorgen. Steeds vaker worden mensen getroffen door een burn-out. Um, we krijgen zo meteen de laatste cijfers en ook wat meer achtergronden bij deze uh, ziekte. En staatleden van de PVV Limburg zijn ook hun eigen medewerker. Uh, en zo krijgen ze salaris en een vergoeding. De Partij van de Arbeid vindt dat niet kunnen... en wil opheldering van minister Donner van Binnenlandse Zaken. Dat en meer zo meteen. Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws. Want het is al half tien geweest, hier is Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De vorige week omgekomen voormalige Libische leider Gaddafi is begraven. Dat meldt de zender Al Jazeera op basis van bronnen bij de nieuwe machthebbers. Gaddafi zou vanochtend vroeg zijn begraven... op een geheime plaats in de woestijn van Libië. In het oosten van Turkije hebben opnieuw duizenden mensen de nacht in de vrieskou in de openlucht doorgebracht. Ze zijn bang voor naschokken na de zware aardbeving van zondag. Het officiële dodental staat inmiddels op 279, maar dat zal verder oplopen. Op veel plaatsen moet het puin van ingestorte gebouwen nog worden doorzocht.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 En de Europese Commissie is kritisch over het Nederlandse plan om niet de Hetwiegenpolder, maar een ander Zeeuwsgebied onder water te zetten. Bleker's alternatief is het onder water zetten van een deel van de Schoren- en Welzingenpolder bij Vlissingen en nieuwe natuuraanleggen in de Westerschelde zelf en bij Moerdijk. Maar Eurocommissaris Potocnik vindt dat die plannen onvoldoende onderbouwd zijn en Bleker wil nu verder onderzoek doen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog 37 kilometer file. Het is nog vrij druk op de A1 naar Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoeverlaak nog 6 kilometer. En verderop nog eens een keer 3 kilometer bij de Afrit Bunschoten. En daar is de linkerreis ook afgesloten. En nog opvallend druk op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Zevenhuizen en Zoetermeer nog 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Steeds meer mensen krijgen een burn-out, vooral in het onderwijs. China kan de eurocrisis oplossen, maar daar willen de Chinezen wel wat voor terug. Vertragend gedrag in de rechtszaal moet worden bestraft... en het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Het is drie minuten over half tien bijna. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend dicht bij huis in Hilversum. 30.000 auto's die in Nederland illegaal gesloopt worden. Hoe kan dat? Zo direct het antwoord van de autosloper zelf. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. Nieuwe cijfers over mensen met een burn-out. Hoeveel waren dat er in 2010? Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de laatste cijfers. Chantal Melser, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel waren dat er? Nou, in 2010 waren het ongeveer 13% van de werknemers met klachten van een burn-out. 13% van de bevolking? 13% van de werknemers, dus oh. niet de hele bevolking. Maar degenen die gewoon aan het werk zijn als werknemer, dus niet als zelfstandige. Ja, en hoeveel mensen zijn dat? Nou, Dan praat je over iets minder dan een miljoen personen, maar dat Zoveel? is wel een hoog aantal. Ja, ja. 13% is best een groot deel. En gaat het dan om hoger of lager opgeleiden? Nou, allebei de groepen hebben er last van. Hoog, laag en middelbaar opgeleid. Het, maar het meeste komt het voor bij de hoogopgeleide werknemers. Daar is het voor 15% zo dat ze klachten hebben. En middelbaar opgeleide, die zit het laagst, met 12%. Ja, is dit nou een stijging ten opzichte van, laten we zeggen, het de laatste decennium? Ik bedoel, is het een, een ziekte die meer om zich heen grijpt? Nou, we kunnen vergelijken vanaf 2007 en dan zien we een lichte stijging van 11% naar in 2010 13%. Dat is dus een lichte stijging. Ja, uh, nou hoor ik altijd onderwijs, dat is de grootste risicofactor. Klopt dat ook? Dat zien we helemaal duidelijk eruit komen. In onderwijs komt het het, weg het meeste voor met 17% van de werknemers die daar klachten heeft. En de groep die daarop volgt, dat is de industrie, met 16%. Dan komen we bij vervoer en communicatie, 14%. En dan beginnen we echt in de middenmoot te komen. Juist. Jullie doen niet aan voorspellingen, maar is, is, is er sprake van een trend? Dus dat steeds meer mensen last krijgen van zo'n burn-out? Als je kijkt over de laatste drie jaar... dan zien we dus een geleidelijke toename van 2007 tot 2010. Maar hoe het in 2011 is... dan zullen we toch even de volgende cijfers moeten afwachten. Juist. Kortom, 13 procent van de beroepsbevolking... een kleine miljoen mensen, laag en hoog opgeleid... met name in het onderwijs, maar ook in de industrie... en bij vervoer en communicatie, en het aantal neemt toe. Zo heeft het prima samengevat. Chantal Melser, woordvoerder van het Centraal Bureau van de Statistiek. Ik dank u wel. Door nu naar Jan van den Hogen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent senior arbeidsdeskundige bij de Arbo-Unie... en gespecialiseerd in stressmanagement. Eerst even burn-out zelf, want het is een containerbegrip voor veel mensen. En je hoort nog wel eens, stel je niet aan. Is het echt een ziekte? Nou, het is in ieder geval een, een resultant van hetgeen wat uh, de, de tijd daarvoor heeft gespeeld. Uh, ik, ik spreek zelf niet, uh, liever niet over een ziekte, maar het is in ieder geval wel een situatie waarin mensen um, uh, soms uh, helemaal niet meer en soms nog maar gedeeltelijk kunnen functioneren. Ja, burn-out is uh, letterlijk vertaald opgebrand. Zijn die ja. mensen ook echt opgebrand? Ja, ik denk dat, dat uh, de, de, de, de vertalingen uit het Engels werkelijk opgebrand zijn een, een prima uh, een, uh, beeld geeft. Ja. Uh, mensen die al verspannen zijn, daar zitten toch meer in de situatie om hen heen die je kunt aanpassen waarmee men verder kan... Als mensen daar uh, heel lang hun grenzen overgaan... dan zie je dat het zelfs knaagt aan zelfvertrouwen, aan, aan de thuissituatie. Um, gewoon het hele beeld van hoe mensen op dat moment in het leven staan... is aan het wankelen gegaan. En men voelt zich letterlijk uitgebelust... en mist de energie om, om verder te gaan. Ja. Stijging van 13 procent. Um, althans, een 13 nu, een stijging van 2 ten opzichte van 2007. Uh, kunt u uitleggen hoe het komt dat steeds meer mensen last krijgen dan van dat opgebrand zijn, van die burn-out? Nou, ik denk dat eh, voor een individu, maar dus ook voor de 13% geldt... dat we eh, steeds meer van onszelf vragen. Ik denk dat in deze periode de, de crisis... Eh, en de eventuele financiële onzekerheid die er tegenmoet gaat... wel degelijk een rol kan spelen. En bijvoorbeeld in het onderwijs, uh, er wordt nogal wat druk gelegd op het onderwijs... vanuit maatschappij, vanuit politiek, vanuit de ouders. Um, en dat, dat kun je als individuele docent wel degelijk uh, ook als druk ervaren. Ja, wanneer ben je, um, laten we zeggen, een risicogroep... wanneer loop je het risico om burn-out te raken? Nou, wat zijn de symptomen? Dat, ja, ik denk dat uh, een van de uh, aspecten... Die en jammer genoeg is dat in velen van ons gegeven dat we nogal perfectionistisch zijn. Dat we eh, moeite hebben om eh, soms controle te verliezen. Eh, terwijl er situaties om ons heen voordoen waarmee je geen controle meer kunt houden. Eh, dat, dat zijn zaken die eh, sterk meespelen. En ik denk dat we mensen die goed naar hun, de signalen uit hun lichaam kunnen luisteren... ook eerder kunnen ingrijpen. Maar dat we door druk die we vaak onszelf of door omgeving opgelegd krijgen... de signalen gaan negeren. En welke signalen zijn dat? Nou, een van de belangrijke signalen is bijvoorbeeld, en dat vind ik altijd nog een mooie beeldspraak, een, een, een stoel met vier poten waarbij de, de ene poot thuis, de andere werk, sociale contacten en hobby's is. Mensen stoppen met hun hobby's. Mensen zeggen uiteindelijk vandaag: ik ga niet meer mee naar het feestje, want het, het werk verwerkt zoveel van mij. Ik, ik blijf alles concentreren op het werk. En voordat je het weet gaat het leven zich verengen tot werk. Ja, waarmee er geen balans meer is. Die, die stoel raakt in onbalans. Maar de persoon zelf raakt dus in onbalans. Ja, maar ik ken toch tamelijk veel workaholics die er geen last van lijken te hebben. Het tegenovergestelde is ook waar. Kijk even naar mensen zo rond de 40 of daarboven. En iedereen heeft zijn ervaring wel opgedaan dat je een keer een, een, een overspannen gevoel hebt gekregen. Of zelfs een tijdje uitgevallen bent geweest omdat je de balans weer moet herwinnen. Ja. Dus het is een, een fenomeen wat veel mensen herkennen, ja. maar wat jammer genoeg niet zo gemakkelijk ter sprake komt um, om, om toe te geven van ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, omdat het ook vaak als aanstellerij werd gezien in ieder geval. Nou, en ik denk het sterkste wordt het als aanstellerij gezien door de persoon in kwestie. Ja. De, het accepteren dat je even tot stilstand bent gekomen... dat je even andere dingen moet gaan doen dan je de afgelopen maanden hebt gedaan... Ja. dat is een van de belangrijke zaken om weer controle te herwinnen. En ja. daar hebben mensen vooral moeite mee dat ze uh, moeten accepteren. van het overkomt mij dus ook even. Juist. Goed. Um, dit zijn de achtergronden bij uh, burn-out en bij de nieuwste cijfers. 13% van de beroepsbevolking dus leidt aan een burn-out. Ik dank u wel, Jan van den Hogen. Geen dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Sinds eerder deze maand bekend werd dat in de duinen bij Den Helder het lichaam van een gesneuvelde Engelse soldaat is aangetroffen... zijn amateur-archeologen betrapt en bestraft omdat ze op eigen houtje op zoek gingen naar restanten. Wat mag je als amateur-archeoloog wel en wat mag je niet? Fred van den Beemt is van de Vereniging Vrijwilligers in de Archeologie en die heeft het antwoord. Als je bewust bezig bent met het graven naar archeologische vondsten... en in dit geval in de tuinen bij de Helder, dan ben je strafbaar. Het doen van archeologische vondsten, dat mag... maar je zal ze dan ook meteen moeten melden bij het bevoegde gezag... en dat is in dit geval uh, de gemeente. En uh, het Noord-Hollands landschap die zal daar ook van op de hoogte moeten worden gebracht. Anders ben je in overtreding graven naar vondsten, is volstrekt verboden... Er is een Malta-wetgeving, een Europese wetgeving, die dat gewoon verbiedt. Laat het alsjeblieft in de grond zitten. Al dus, Fred van den Beemt van de vereniging Vrijwilligers in de Archeologie. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. gaan we nu terug naar Hilversum. Waar wij ook zitten, maar daar is ook Harm van Attenveld. Koelvloeistof, remvloeistof, benzine, diesel, gebruikte olie, ruitenwisselvloeistof. Alles wordt hier uit de sloopauto gehaald. Alles wordt hier uit de sloopauto gehaald. Al die uh, vloeistoffen en, uh, en nog meer uiteraard. Richard van der Pol, eigenaar van autosloperij De Nieuwe Haven in dat klopt, Hilversum. Dat klopt. Niet groot, maar wel heel hoog, hè? Uh, heel erg hoog, ja. We zijn hier groot, maar heel erg hoog. Ik zie daar de autovraken hoog opgetast liggen ja. op de derde verdieping op van de uw bedrijf. Ja. Hoe bent u zo in de slooperij terechtgekomen? Uh, via mijn huidige vrouw. Het bedrijf was van mijn schoonvader. Dat hebben we overgenomen. 250.000 auto's worden er per jaar gesloopt. Althans... Legaal, Maar mevrouw Jeanette Kers van Autorecycling Nederland... u vermoedt dat het er veel meer zijn. Hoeveel meer? Nou, we vermoeden dat het er meer zijn omdat er tegenwoordig heel veel auto's in export worden gemeld... maar in Nederland blijven en hier in Nederland ook illegaal worden gesloopt. En we vermoeden dat dat zo'n 20.000 tot 30.000 voertuigen op jaarbasis zijn. Daarnaast is er de regeling sloop en eigen beheer om uh, als particulier uh, van twee auto's één te maken. We zien dat die regeling ook steeds meer bedrijfsmatig wordt gebruikt. En dat is niet de bedoeling, want dat, er wordt niet... Ja. Mensen die in hun eigen garagebox een auto uit elkaar halen en dan de onderdelen verkopen. Ja, zonder dat ze aan alle milieuvergunningen en uh, regels voldoen. Meneer van der Pol, wat merkt u daarvan, van uh, die concurrentie? Ja, wat merk ik daarvan? Het is een oneerlijke concurrentie. Concurentie natuurlijk, omdat ik, ja, wij moeten aan alle uh, eisen voldoen. Vlicht, uh, vloerstof, uh, dicht de vloeren uh, en ga zo maar door. En uh, diegenen die ze, ze maar thuis of in de garageboxen slopen, die slopen in principe illegaal. Ja. En dan heb je ook nog al die auto's die als export worden opgegeven. Ja. Die dan ook ergens in het land gesloopt worden. Ja, ook, ja. Ja. En, en die onderdelen, hoe wordt dat dan verkocht? Uh, ga maar kijken op merkplaats. Op Marktplaats worden gewoon al die onderdelen ook uh, te koop aangeboden. Laten we even verder lopen hier over uw bedrijf. Dan lopen we hier langs een hele rij van eh, autowrakken. En mevrouw, mevrouw Kes, die, die, die voertuigen die dan als export worden aangemeld... die worden dus, zegt u, hier in Nederland gesloopt. Gaat het dan op dezelfde manier zoals de meneer Van der Pol dat hier doet? Nou, die kans is heel klein, want daar moet je een flinke investering voor doen. Je moet aan allerlei milieuregels voldoen en dat kost gewoon een... Uh... Maar welke aanwijzing heeft u op welke manier dat dat dan wel gebeurt? Nou, we zien dat dat bij, door bedrijven gebeurt of door partijen die, die dat gewoon op een weilandje doen of op, op een manier zoals we dat niet hebben afgesproken. Nee. Hoe komen ze dan van dat autovrak af als ze de waardevolle onderdelen eruit hebben gehaald? Nou, we zien dat er steeds meer auto's ook naar knipbedrijven worden afgevoerd. En knipbedrijven? Knipbedrijven, dat is een bedrijf die de auto's in stukken knipt... zonder dat ze daar dan de materialen uithalen voor recycling. En dat kan, dat, daar wordt dan een stuk meer voor geboden dan dat een auto naar de shredder gaat. En, bij shredder... en dan wordt het gewoon gesmolten en dan blijft ja. het ijzer over? Dan wordt het opgemengd met uh, ander schroot en dan gaat het smelt over in... zonder dat je daar dan de materialen uit recycelt. Ja, meneer van der Pol, want uh, ja, het gaat natuurlijk allemaal over de prijs van oud ijzer. Ja. Hoe is die op dit moment? Hij is uh, niet verkeerd. Hij is een uh, ja, hoeveel? Ja. Ik geloof nou uh, iets van 14 cent. 14 cent, is ja. dus een auto. Ah, wat weegt, hij, wat weegt ja. hij gemiddeld? Kilo? Ja, 800 tot 1000 kilo. Ja, ja, ja. ja, dan, ja. dan heb je dus zo uh, 140 euro voor een autovraak. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. En dat weten dus meer mensen dan dat u alleen, ja. ook uh, de, de alleen. illegale sloperijen. Uh, mevrouw Kers, wat moet eraan gebeuren om die illegale sloop... met alle milieuschade van dien, om, om dat tegen te gaan... Nou, het is belangrijk dat we alle informatie die we daar nu voor hebben verzameld uh, bij de instanties neerleggen die daar dan ook wat mee kunnen doen. We hebben daar vorige week ook de eerste meeting voor gehad met allerlei partijen zoals de Belastingdienst, de Milieu, uh, de Handhavers, Openbaar Ministerie onder leiding van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. En het is belangrijk dat we dit probleem integraal aanpakken en vooral de informatie die we erover hebben met elkaar uitwisselen. Meneer Van der Pol, tot slot, uh, wat is uw oplossing? Uh, de leeftijd verhogen, zeg maar, uh, aanslopen en aangeberen uh, vanaf 30 jaar doen. Gewoon echt uh, belastingvrije oldtimers gewoon. En marktplaats in de gaten houden voor de illegale handel. Een duidelijk verhaal. Hier vanaf uh, auto'sloperij, de Nieuwe Haven en ja. Hilversum. Klopt. Zei Harm van Attenveld. Straks de Chinezen kunnen de eurocrisis oplossen... maar daar moet dan wel wat tegenover staan. Maar eerst... 3, 2, 1, Go! Deze dag, 1985. Vooral zijn we zeer geschokt naar aanleiding van het verhaal dat we gehoord hebben... over de doodsoorzaak en de omstandigheden van Hans. De agenten in het politiebureau en de bewakers en de wachtcommandant hebben hem zien sterven... en hebben geen hulp geboden, geen ambulance gebeld en hebben hem laten doodgaan. U hoorde een van de vrienden van kraker Hans Kok... die deze dag in 1985, 25 oktober dus... dood werd aangetroffen in een Amsterdamse politiecel. De nacht ervoor was Kok gearresteerd bij een ontruiming van een kraakpand. Zijn dood deed destijds veel stof opwaaien... en de doodsoorzaak is altijd een beetje vaag gebleven. Cito Demmers zat in de auto toen hij op de radio hoorde... dat zijn neef en vriend was overleden. Op dat moment dat ik het hoorde dat het over Hals ging, was ik aan het werk als rijinstateur. En ik, uh, ja, ik was met een leerling aan het rijden en ik hoorde het op de auto En verder kon ik me daarna niet meer zo goed concentreren op mijn werk. Dus uh, ik ben naar, uh, naar de zaak gegaan. Uiteindelijk op 1, of uh, één, dacht ik. En ik heb uh, binnen verteld wat er gebeurd was. Dus dat uh, mijn neef uh, Hals uh, was overleden uh, in de politiecel die, die nacht. Dat ik mijn werk niet meer uh, goed kon uitvoeren dat ik er eigenlijk mee wilde, wilde stoppen voor die dag. Uh, waarop mijn baas uh, toen uh, eigenlijk heel kort af zei van, uh, ja wat maakt het nou uit, hij is toch al dood. Dus uh, dat was de dag eigenlijk dat ik daar uh, ter plekke uh, mijn spul op tafel gooide en uh, op slag nam. En het heeft ook, ook eigenlijk mijn verdere leven wel, wel beïnvloed die dag. want ik ik vind dat eigenlijk die dag uh, dat mijn verdere vertrouwen in autoriteiten... ...behoorlijk is afgenomen zo niet verdwenen. Uh, we zien een schokkend bericht. Uh, er is terecht onmiddellijk een onderzoek ingesteld door de Rijksrecherche. En de uitkomsten daarvan hebben we af te wachten... Al voordat wij uh, over uh, omstandigheden en verantwoordelijkheden kunnen spreken. Maar hoe dan ook, het is natuurlijk een afschuwelijke zaak. Dat je dan in een ijskoude oktobernacht in een ijskoude cel... zonder matras, zonder dekens, zonder eten, zonder drinken wordt gestopt. Hij heeft die nacht om een dokter gevraagd. aantal een paar keer heeft hij dat gevraagd. Uh, uiteindelijk is die dokter verschenen. Die heeft hem onderzocht en die verklaarde heel uh, laconiek van... nou, oh, markeert niks. De volgende ochtend was hij dood. En bij uh, de routinecontroles die dan plaatsvinden, meestal door het luik van de... Van de cel heen heeft men gemeend dat er sprake was van een arrestant die rustig slacht te slapen. In de algemeenheid laten wij arrestanten die liggen te slapen ook rustig hun dutje doen wanneer ze dat willen. De vonden zijn een uur of tien, hij had geen ontbijt gehad. Dus het uh, is toch een beetje bizar dat, dat uh, nooit iemand verantwoording is geroepen uh, voor dat gebeurde. Uh, uh, alle onderzoeken zijn eigenlijk een beetje gedwarsboomd uh, heb ik het idee. Ik ben nu, uh, dit moment, het zat langer in mijn hoofd, uh, ben ik een website uh, over Hans uh, begonnen. En dat, uh, die gaat uh, heet uh, www.dezaakhanskok.nl En dan, uh, daar ben ik van plan om dan het ware verhaal, tenminste, het verhaal van de andere kant, te vertellen over Hans. Vooral omdat hij toen ook neergezet werd als junk, als kraker. als... Uh, bedoel, ja, dat, dat is heel makkelijk uh, te zeggen als je iemand al niet kent. En, gewoon maar oordeel. En misschien dat de doofpoort nog eens een keer heropend wordt. Dat zou ik fijn vinden. Cito Demmers, vriend en neef van de uh, overleden kraker Hans Kok. Over deze dag in 1985. Gabriela Silmi. Het is zeven minuten voor tien, dames en heren. De top tussen China en de Europese Unie die zou vandaag van start gaan in Peking, maar die is uitgesteld. Europa geeft namelijk prioriteit aan het oplossen van de schuldencrisis. Door de extra Eurotop morgen moest dus de reis naar China worden geannuleerd. Marije Vlaskamp in Peking. Goedemorgen. Goedemorgen. Balen de Chinezen? Ja, ze hadden het helemaal voorbereid en zo'n top, uh, ja, dat is hier altijd heel protocolair. Nou komen de belangrijkste personen niet, omdat uh, ja, de Europese Commissie moet doorvergaderen en dat heen en weer vliegen. Het trekt een te grote wissel. Ja, wie zou er, er komen? Tegelijkertijd snappen ze ook wel dat het niet kan natuurlijk. Hè? Europa heeft wat anders aan het hoofd. Ja. Dus ja ze, vinden het, uh, ja, ze willen eigenlijk dat Europa eens een keertje doorpakt en uh, de problemen oplost. Ja. Dan kan er weer gehandeld en gewerkt worden. Juist, ze vinden dat Europa treuzelt. Ja, dat dat geen weer vergaderen, terwijl in China de oplossing al lang duidelijk is. En, uh, Peking heeft het beste met Europa voor. Gewoon bezuinigen. Al die welvaartsstaten moeten worden afgeslankt. Mensen moeten harder werken, langer werken. Tering naar de neering zetten, niet demonstreren, uh, niet zeuren, niet vergaderen, maar gewoon aan de slag. Ja, met andere woorden het Chinese model zo'n beetje. Ja, en dan springt China wel even bij. Dat hebben ze dit weekend wel laten weten. Dat ze niet ongenegen zijn om te helpen met geld. Dan niet rechtstreeks investeren in euro-obligaties... maar hè, iets via een speciaal noodfonds van het IMF. Uh, willen ze wel uh, ja, zorgen dat de euro niet helemaal in het putje verdwijnt. Juist, dus de Chinezen zijn wel bereid om te helpen. Maar daar willen ze natuurlijk wel wat voor terug. Uh, niks voor niks hier in China natuurlijk. Nee. En wat willen ze ja. terug? Nou, dat uh, weer lekker gehandeld gaat worden. Uh, de Chinese economie is toch in hoge mate afhankelijk van wat jullie in Europa importeren, wat hier wordt gemaakt. Hè? Ja. Dus als iedereen weer lekker gaat uitgeven, dan gaan hier de fabrieken weer draaien. En wat ook een groot voordeel is, hè, als ze nou uh, ja, de bankier van Europa gaan worden, kunnen ze dat uh, via het IMF doen. Krijgen ze ook veel meer invloed in dat soort internationale overleggen. Mm. Want ja, uh, Peking heeft wel heel veel economische macht, maar ze vinden dat ze nog niet voldoende. De stemrecht hebben in dat soort uh, ja, overlegorganen. Nou, ja. als jij gaat bankieren, dan kan de rest van de wereld je ook de les niet meer lezen, want iedereen is dan afhankelijk van het Chinese geld. Juist, dat was al de discussie bij de, de, bij de DSK-affaire toen Dominique strauss kahn moest aftreden als uh, president van het IMF. Of dat dan niet al meteen een Chinees zou moeten worden, maar dat zal dan bij de volgende ronde moeten gebeuren in de ogen van Peking. Nou, dat zouden ze inderdaad wel willen. Uh, ze stellen zich uh, ja, een rare mengeling tussen. Aan de ene kant enorm ambitieus, ook grote plannen hebben. Aan de andere kant toch ook bescheiden, hopen dat je wordt gevraagd voor zo'n hoge functie en invloed krijgt. Ze zijn er zelf natuurlijk ook nog niet helemaal aan gewend dat het zo verschrikkelijk snel gaat... met het verschuiven van het machtsevenwicht in de wereld. Hè, tien jaar geleden, wie had kunnen denken dat zowel de Amerikaanse economie als de Europese economie overeind moesten gaan... Bijna worden gehouden met Chinees geld. En nu kijkt uh, ja, de Europese Unie bijna smekend naar Peking van: jongens, alsjeblieft, help ons. Ja. Uh, nog even terugkomend op mijn vraag uh, die ik daar uh, aan het begin van de, de, dit gesprek stelde: namelijk wie zou er komen eigenlijk uit Europa daar naar Peking? Nou, zo ongeveer de hele Europese Commissie. Kijk, het botert al een paar jaar niet zo heel erg tussen China en de EU. Er zijn uh, ja, wat dat, uh, economische verschillen van mening over toegang van de markt. Het is natuurlijk ook altijd wat uh, kriebelig over de mensenrechten. Uh, China keek vroeger altijd heel erg op tegen onze welvaartsstaten in Europa... en wilde ook zoiets. Maar ja, ze zijn daar nu ook van teruggekomen, want het is veel te duur. Dus ja, die verhoudingen die zijn wat aan het verwateren. Uh, vorig jaar hebben ze op de top zelfs ruzie met elkaar gemaakt... Uh, dus zo'n top is eigenlijk de enige manier om ja, uh, de verhoudingen weer een beetje op te warmen. Dus de voltallige, uh, ja, alles wat belangrijk is in de EU, die zou daar komen zitten uh, ja. van de Europese Commissie. En nu is er maar één, uh, Ashton uh, is gekomen, Eurocommissaris. En die probeert hier nu in de bol te lijmen en uh, glad te strijken en uh, ja, de goede verhoudingen te benadrukken. Ja, goed, komen ze nog een keer terug? Tot slot kort? De, de, de top moet zo snel mogelijk weer worden hergeorganiseerd. Uh, het is uitgesteld en niet afgesteld. Ja. Maar eerst zijn alle ogen natuurlijk gericht... wat gaat er morgen in Brussel worden besloten Juist. over de eurocrisis. Marije Vlaskamp vanuit Peking, ik dank je wel. Straks, dames en heren, de Partij van de Arbeid... vraagt opheldering aan minister Donner over de PVV-statenleden... die zichzelf ook de vergoeding van een medewerker geven. Na het nieuws van 10 uur met Dorot Megens. Tot zo. <middels>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 Kijk dan op robeco.nl/7. Anders kijken, anders doen. Robeco, the investment engineers. Dit is Radio 1.